Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de eerste week van het staakt het vuren in Syrië... zijn volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... ruim 550 mensen om het leven gekomen. Het observatorium behoort tot het anti-Assad-kamp. De ruim 550 doden vielen niet allemaal in het gebied... waar volgens het bestand de wapens zouden moeten zijn neergelegd. Het ging vorige week zaterdag in en geldt voor twee weken. In die periode moeten de belegerde steden hulp krijgen. Er is weer bovengemiddeld veel gegokt op een paar wedstrijden in de eredivisie. Dat afwijkend gokgedrag is gebleken uit een rapport van een Duitse kansspelaanbieder. Het gaat om wedstrijden van twee weken geleden. FC Twente-Kambuur en FC Utrecht-Willem II. Eerder deze week werd al bekend dat rond Nek-Willem II opvallend veel werd gegokt. De KNVB start een onderzoek. De bond benadrukt dat afwijkend gokgedrag geen bewijs is dat een duel is beïnvloed. De weduwe van weiler drugsbaron Charles Wolsman is op verzoek van de Nederlandse justitie in Spanje opgepakt. Ze moet in Nederland nog 514 dagen de gevangenis in voor het witwassen van crimineel geld. De 49-jarige Scarlett Day werd opgespoord door FastNL. Een politieeenheid die gespecialiseerd is in het opsporen van voortvluchtige criminelen en verdachten. Charles Wolsman overleed in 2011 in gevangenschap. Hij zat een straf uit van drie jaar voor het bezit van duizenden kilo's hasje en een aantal vuurwapens. Fietswinkels doen goede zaken sinds de Belgische veldrijdster Femke van der Driessen werd betrapt met een motortje in haar fiets. De verkoop van deze mechanische trapondersteuning is flink gestegen, blijkt uit een belronde van de NOS. Voorheen werden in Nederland hooguit enkele tientallen fietsmotortjes verkocht. Maar sinds de veldrijdster werd betrapt zijn er al enkele honderden over de toonbank gegaan. Het weer, vrij veel bewolking. In het westen ook wat zon, langs de oostgrens en in het noordwesten kan wat neerslag vallen. Het is 4 tot 8 graden. Komende nacht minimaal rond het vriespunt. Morgen bewolkt met enkele soms winterse buien bij een graad of 6. Dit was het en verkeersupdate. verkeersupdate, Dit is John van de ANWB.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 Robert-Jan, begin vorige uur was de studio helemaal bomvol met mensen. Ja. En daar zitten we gewoon weer met z'n tweetjes. Als vertrouwd. Zee, maar ja, als je, dat, dat wil je als je hooggeplaatste uh, functionarissen in je uitzending hebt. Dan is het natuurlijk de kijkcijfers die stijgen. En ja, gelijk, dat gaan ja. Ja. Maar goed, wij gaan gewoon weer een gezellige tweede uur van Zandvoort op zaterdag uh, gaan wij voor u vervolgen. En wat gaan we doen? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houd u pen en papier bij de hand. Want er zijn weer de nodige evenementen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Die uw aandacht verdienen. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. En rond de klok van kwart voor vier gaan we natuurlijk weer live schakelen. Want dan zijn we iets over de helft. met En dan hebben we het over racen op het circuitpark Zandvoort. De final voor de laatste race in het Winter Endurance Kampioenschap. En daar is voor ons aanwezig Willem van Densen. Verder natuurlijk volgen we voor u de WK schaatsen in Berlijn... met momenteel aan de gang de 5 kilometer bij de heren. Dus als er ontwikkelingen zijn die uw aandacht verdienen... zullen wij jullie zeker niet nalaten. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur... te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. Ja, en we gaan het nog over het Songfestival hebben... want het nummer, de Nederlandse inzending, is bekend, Albert Jan. Ja, douwe bob. Douwe bob. Ja, wie kent hem niet? De Slowdown. Zo heet die single daar, die gaan we straks rijden. Maar eerst een andere uh, plaats. Emily De Forest is hier in Only Teardrops. Oh, We're on the edge star to guide us. I, I tear each other apart. Now we only got ourselves to blame. It's such a shame. How many times can we win? Leave the past behind us I for an eye Why tear each other apart Please tell me why Why do we make it so hard Look at us now We only got ourselves to blame It's such a shame But Tell me why Het uh, songfestival van een aantal jaren geleden. Je had, uh, Emily de Thor, The Forest en Only Teardrops. Beleef ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. Ja, en voor Nederland moet het dit jaar gaan gebeuren met Douwe Bob en Slowdown. You find a place to. met de nieuwe zinger van Daan Pop. Eurovisie 2016 in Stockholm met Slowdown. Ja, leuk plaatje wel, uh, Albertje. Leuk? Ja. ja. Het ligt gemakkelijk in het gehoor, zoals het zo mooi heet. Jawel, alsof ik hem al jaren ken. Maar ik vind het een beetje kort. Het is een beetje kort. Ja, maar, maar wat... dat hoort weer bij zo'n plaat van het Eurovisie Songfestival. Maar dat mag zeker niet langer duren dan. Dan maximaal dan... drie minuten. Okay. Precies. Jij snapt hem. Goed. Ja, het Oranje Fonds, het gaat er uh, weer aankomen. Ja. NL Doet. Ja, ik heb, ben er even in, in verdiept, want we hebben zes, zes NL Doet uh, uh, uh, klussen in Zandvoort. En voor al die zes klussen zijn nog steeds vrijwilligers nodig. Want op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart is het weer zover. Dan steekt heel Nederland de handen uit de mouwen tijdens de 14e editie van NL Doet. Ook in Zandvoort zijn vele handen nodig. Daar zijn zes klussen te doen uh, uh, in Zandvoort. En nog nooit eerder waren in dit stadium al zoveel klussen aangemeld. Het Oranje Fonds roept iedereen op om zich op deze dagen in te zetten voor de sociale organisaties. Een leuke klus uitzoeken kan op www.nldoet.nl www.nldoet.nl En welke zes klussen zijn er nou nog te doen in Zandvoort? Er zijn al de diverse vrijwilligers die zich aangemeld hebben. Maar zowel in alle zes de categorieën zijn nog vrijwilligers nodig. En dat kunt u natuurlijk allemaal terugkijken op www.nldoet.nl zo bijvoorbeeld het plein op uh, Fleuren en we hebben we het over Stichting Pluspunt. Daar zijn nog 19 van de 25 vrijwilligers uh, uh, uh, voor uitgenodigd. En de Stichting kinderverblijven uh, Pippeloentje plukken Pluk kan ook nog uh, vrijwilligers ge ge gebruiken. En de bouw een bouw en wilgen Wilgentunnel op Pippeloentje, Ook daar zijn nog vrijwilligers voor nodig. En de tuin opknappen en de grote schoonmaken in het ontmoetingscentrum van Ami Ontmoetingscentrum met Juttershuis. Pimp Mijn Rollator Rolstoel, dat is een actie van AMI. Ook daar kunnen nog vier vrijwilligers geplaatst worden. En last but not least, de tuin- en kerkonderhoud. En dan hebben we het over de protestantse gemeente Zandvoort. Daar kunnen nog vijftien van de dertig vrijwilligers geplaatst worden. Dus schroom niet en zet u in voor deze sociale organisaties. Leuke klus en wie weet u doet u ook nog de nodige nieuwe kennissen op. Een leuke klus dus op www.nldoet.nl Schroom niet en geef u op. Inderdaad klinkt heel erg goed. Allemaal leuke activiteiten die je hier in Zandvoort kan gaan ondernemen tijdens NL Doet. www.nldoet.nl om je aan te melden. Jan, wanneer is NL Doets? NL Doets is al 11 en 12 maart. 11 en 12 maart, en je kan je aanmelden via www.nldoets.nl. En uh, ook in Zalvoort zijn er nog heel veel leuke klussen. Dus uh, meld je nu aan voor NL Doets, het jaarlijkse terugkerende evenement van het Oreuë Fonds. En hier is de Pieter Go and down the street. Zeker nog vele malen horen in dit uh, programma Zandvoort op zaterdag van Ton Arissen. Ja, de, de muziekfestivals gaan er uh, weer aankomen in, uh, in Zandvoort. Onder andere Dancing in the Streets. Daarom kwam ik er eigenlijk op met Dancing down the Streets. En uh, ja, uh, daarover weet Ton Arissen natuurlijk uh, van alles. En hij uh, houdt je op de hoogte via ZFM Zandvoort op zaterdag. Dit was de Pieter Schakband. Ja, we gaan even naar Berlijn toe. Naar ja. het WK Orans. Even een tussenstand, want in de vorige rit reed Jan Blokhuizen... en die heeft tot nu toe de snelste tijd neergezet. 6.17.8. En momenteel is Tetjan Bloemen in de baan, om het zo maar eens te zeggen. En die rijdt op een kleine twee seconden onder de tijd van Blokhuizen. Dus wie weet, met nog een ronde of vier te rijden. Wij houden nu op de hoogte. En dan een politiebericht. Man rent weg voor politie in Zandvoort. Oh, kan ik me eens meer voorstellen. Een automobilist, een automobilist is vrijdagavond aan de kant gezet... omdat hij zich verdacht ophield in de omgeving van de Zeestraat in Zandvoort. De bestuurder stapte uit en ging er hardlopend vandoor. In de omgeving van het Kroonbomsveld is de man... een 36-jarige inwoner van Zandvoort aangehouden. In zijn auto was inbrekersgereedschap aanwezig. De man is meegenomen naar het politiebureau. En na verder onderzoek bleek... Dat uh, hij reeds meerdere keren was uh, aangehouden. wegens het rijden zonder rijbewijs. Dus de auto is in ieder geval alvast in beslag genomen. Oké, okay, dankjewel, Albert-John. Zo duidelijk, de Evenementagenda krijgen te horen. wat je de komende dagen allemaal kunt gaan doen. Is het weer veel, uh, Albert-John? Jazeker. Jazeker, dus uh, we hebben wel een paar minuutjes nodig. Zo dadelijk om uh, half vier. Maar eerst gaan we weer een lekkere gouden ouwe voor je draaien. Tijd niet gehoord op de radio. Hier is Aha! tijd dat deze groep ahv hits scoorde, waaronder Tachi en ook deze natuurlijk, hun allergrootste hit. dat was Take On Me. Inmiddels half vier geworden, tijd voor de evenementen voor de komende dagen, Robert-Jan. Ja, en voor diegene <tossimus> onder u die de expositie Sprekende Kleuren nog niet heeft gezien, kan nog tot 13 maart terecht bij het Zandvoortsmuseum. Museum. Het gaat over het kleurrijke oeuvre van beeldend kunstenaar Hans Wiesman. En bij het Zandvoortsmuseum Museum wordt een inkijkje gegeven in het leven van deze kunstenaar. Dat nog op tot 13 maart uh, in het Zandvoortsmuseum. Ook meer informatie over deze expositie... en over alle andere activiteiten van het Zandvoortsmuseum... kunt u uit uiteraard terugvinden op de website www.zandvoortsmuseum.nl. www.zandvoortsmuseum.nl En uh, er wordt ook weer geapreskiet in, uh, in Zandvoort. En wel om uh, vanmiddag, vanaf 7 uur... bent u van harte welkom bij Café Lal en Hardy. Want La Café Lal en Hardy organiseert een party. Vanmiddag vanaf, vanavond vanaf 7 uur. Het wordt een gezellig feest met een te gekke muziek en van DJ Lawine. Veel shotjes, een spel en een culinaire winterbarbecue. Iedereen is van harte welkom. Voor de barbecue, inclusief drie shotjes, kun je een skipas kopen voor 17,50 euro. Dat allemaal in Café Louden Hardy vanaf 7 uur vanavond aan de Haldenstraat 46. Meer informatie over dit evenement en over alle andere evenementen van Café Lal Hardy, waaronder ook bijvoorbeeld de, de feestweek in Café Lal Hardy, kunt u terugvinden op www.lalhardy.nl. Www en voor de 50-plussers, het is weer zover. Aanstaande maandag is het weer de eerste, of aanstaande dinsdag is het weer de eerste dinsdag van de maand. En dan opent Cinema Nostalgie wederom vanaf 1 uur haar deuren. Voor de film De Hel van 63 met Chris Segers en Cas Janssen. U weet wel, de Elfstedentocht. Dat allemaal aanstaande dinsdag 8 maart. Vanaf 1 uur in Cinema Nostalgie. En uh, u kunt natuurlijk daarbij aanwezig zijn. 50-plussers zijn daar dus welkom. Heerlijk terug nostalgische filmbeelden uit de tijd van... Het, toen het nog echte winters waren in Nederland. De Hel van 63 met Chris Segers en Cas Janssen... bij Cinema Nostalgie aanstaande dinsdag. Gaan we naar 10 maart. Dan is het Ladies Night, Rockjesdag. En dan hebben we het over het Circus Zandvoort Gasthuisplein nummertje 5.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 En de, de films bij de Ladies Night zijn wisselend van thema. Van romantische comedie tot musical tot tranentrekker. La, dames, laat u verrassen op deze 10e maart. Bij Circus Sandvoort vanaf half acht tot half elf. Ladies Night Rokjesdag. Gaan we naar 11 maart? Dan is het tijd voor de Algemene Pubquiz. En dan hebben we het over Café Koper Weekend. Het Café Niet. Laat de strijd maar beginnen. Alle algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm... in een gezellige ambiance. Deze editie van de pubquiz zal in het teken staan van de winter... onder leiding van onze quizmaster Steven. Dat op 11 maart vanaf 9 uur s'avonds. De entree is 2,50 euro voor de deelname in Café Koper. Meer informatie over dit evenement... en natuurlijk over alle andere activiteiten van Café Koper... kunt u terugvinden op de website www.cafékoper.nl. Op 12 maart, liefhebbers van de babbelwagen, dan is het weer een historische digitale fotovoorstelling van Zandvoort aan Zee op een groot scherm. Met dit keer wegens enorme belangstelling de herhaling van het visloperspad en een rondje dorp. Commentaar van Ton Drommel, techniek en bewerking Bert van Beek. 12 maart om 8 uur s'avonds in Hotel Faber... kostverlorenstraat nummertje 15. U bent van harte uitgenodigd bij deze. Dan gaan we op 13 maart gaan we weer jazzen in Theater De Krocht... want dan is het weer tijd voor jazz in Zandvoort. Ditmaal met Jaap Stork. En de bezetting is Jaap Stork op de piano... Erik Timmermans op de Contrabas en Kim Weemhoff op slagwerk. Erik en Jaap kennen elkaar als geboren Haarlemmers... Haarlemmers en verstokte HFC'ers al jaren en waarderen elkaar zeer... maar hebben zelden samen gespeeld... Hun achtergronden liggen daarvoor te ver uit elkaar. Jaap studeerde piano en orgel aan het Zweelink Conservatorium bij Willem Brons. En Glasner en Bernard Bartelink. Dat op 13 maart Jazz in Zandvoort vanaf half drie tot half vijf. Uiteraard wederom in Theater De Krocht. Meer informatie over dit jazzconcert... en over alle andere jazzconcerten van uh, Jazz in Zandvoort... kunt u natuurlijk nakijken op de website www.jazzinzandvoort.nl En ik loop even vooruit... Op het sportiefste weekend van het jaar. Want dan is het weer, dat is over, dat is de 19e en 20 maart. Dan hebben we weer MTB, eh, eh, Mountain Train Bikes. De 30 afwisselende kilometers. En natuurlijk hebben we natuurlijk ook de eerste eh, wielerklassieker van het voorjaar op zondag. En natuurlijk ook de circuitrun op zondag. Meer informatie daarover kunt u uiteraard vinden op de website van het VVV Zandvoort. We een inschrijven en meer informatie. Dat allemaal in het sportiefste weekend van het jaar op 19 en 20 Maart hier in Zandvoort. Tot zover. Ja, we hebben de CFM-app trouwens ook weer in een nieuw jasje gestoken, Albert-Jan. Vanwege de sequieren natuurlijk, die eraan gaat komen. Wil je dat zien? Download hem dan nu in de Play Store, App Store en de Windows Store. En je blijft ook op de hoogte van de laatste evenementen uit Zandvoort. En naar uh, CFM, je eigen lokale omroep is zeker meer dan de moeite waard. Nou, helemaal vandaag, Albert uh, want uh, Fred Hey. Hij, ja. hij heeft uh, vandaag Nienke de Ruiter in de uitzending. Nee, meen je niet. Nienke de Ruiter, jawel. Oh, zo, geweldig. Dus straks tussen uh, 5 en uh, 6 uur gewoon lekker gaan luisteren. Naar Fred Hey, entertainment voor You bij CFM. En luister naar het interview met Nienke de Ruiter. Jorde trouwens uh, Copplay, de laatste geschenen single... Adventure of a Lifetime. Het is 12 minuten over half vier. Ik zeg woef woef. woef, woef. Want uh, ja, ja, Geno heeft een nieuw huisje. Goed nieuws, goed nieuws. En wellicht dat we in de komende tijd nog een keer met Albert de Gelder... die hem de laatste maanden zo begeleid heeft... wellicht nog even rond de tafel gaan zitten... want hij is meerdere malen bij ons in de uitzending geweest. Maar het stond vandaag of uh, van de week in de Zandvoortse Courant... nieuwe baas gevonden voor hond Geno. De veelbesproken hond Geno heeft na zoeken toch nog een nieuw baasje gevonden... Deze zelfverzekerde, maar zeer, uh, uh, uh, zeer aantrekkelijke Attica... verbleef jaren in het dierenhuis Kennemerland. Geno zou geëuthaniseerd worden, maar door een petitie... ondertekend door duizenden dierenvrienden is dat besluit niet doorgegaan. De nieuwe baas voor Geno verdoet perfect aan het profiel... dat mede door de dierenbescherming was opgesteld. De persoon die de laatste maanden veel met Geno bezig is geweest... en ik vermoed dat dat Albert de Gelder is geweest, onze plaatsgenoot... Heeft de overdracht zelf begeleid? De nieuwe eigenaar zal de eerste tijd contact houden met de dierenbescherming. En de betrokkenen zijn blij dat Jano een nieuwe kans krijgt. Goed, Goed nieuws. Goed nieuws dus over de hond Jano. En uh, ja, ik weet heel zeker dat Albert daar heel erg blij uh, mee, mee is. Nee, nee, ja, en terecht, hè, want ja, dat was nogal een gedoe uh, rondom Jano. Uh, Gelukkig bij deze opgelost. we gaan we weer naar het circuitpark Zalvoort. Naar Willem van deze voor de laatste race van de Winter Endurance. We'll be passing by and they'll be waiting time. Just waiting for new And while they're chasing darts, we'll be dancing in the dust. Cause we're coming through. Had enough, and you wasted all your love. I'll be die zeker uh, vaker langs hoort komen bij CFM. En ook op de zaterdagmiddag is deze van Keigo Je de Heer for You. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we schakelen weer live over naar het circuitpark Zalfort. Daar is Willem van Essen, de Final Four. En Willem, volgens mij heb jij nieuws voor ons. Ja, uh, Final Four. Uh... Je zegt dat al voor vier uur. Eh, hebben we nog drie kwartier te uh, gaan in deze race uh, Op Circuitpark voor de laatste race van het winterkampioenschap. Eindelijk weer, uh, de zon is even weg geweest, maar we zitten weer onder een uh, lekkere warm zonnetje. Ja, dus lekker hè. Ja. Op uh, ja zeker. Het geeft een hoop warmte af inmiddels. Maar de race, ja nog drie kwartier te gaan zeg ik. En op uh, kampioenschap, voor het kampioenschap is... Uh, Sebastian Blijkemolde, die dit weekend rijdt samen met zijn broer uh, Jeroen Blijkemolde. Hij is de eerste in de Divisie 3 is dat... Uh... En vlak daarachter eigenlijk uh, is het zijn vader, Michel Blevermoor. Die zit daar maar een seconde achter. En die staat in het kampioenschap twee punten achter hem. Dus ja, ik zeg wel op koers, uh, Sebastian. Maar voor hetzelfde geld denk ik van nou... laat die oude, uh, op zijn oude dag ook nog eens een titel uh, binnenhalen. En gaat uh, Michel hem nog de bijzacht? En uh, misschien uh, Michel als uh, kampioen. Op het vinkentouw zit de uh, equipe... Uh, Mika Morin en uh, Ronald uh, Morin die ook drie punten achter staan op uh, Sebastian Beekman in het kampioenschap. En er liggen derde in de klasse. Dus uh, ja, om half vijf weten we wie de kampioenschap, uh, ja wie het kampioenschap uh, binnenhaalt in dit winterkampioenschap. Half vijf weten we ook uh, wie de race overal gewonnen heeft. Uh, uiteraard nog steeds aan de leiding uh, Renault RS01 van de equipe Schuur. Met achterstuur Mike Schuur, Harry Kolen uh, en uh, Erik van Loon. En die liggen zo'n straatlengte dat ja. Die kunnen eigenlijk wel uh, een beetje gaan uh, cruisen de laatste drie kwartier En dan toch nog de totaaloverwinning uh, op deze zaterdag gaan binnenhalen. Maar het is, het is nogal een, het is een vier uurse race, zoals je zegt. Uh, het, is, uh, het is ook vaak een, me een mechanisch gebeuren. Zijn er al meerdere uitvallers? Ja, een van de mensen die uitviel, was Duiten Kiesje met zijn uh, BMW. Eerder meldde ik al dat hij uitgevallen was. Een van de kandidaten ook voor de titel. Die zat tussen de Maurits en de Bleekemolens in. Uh, met twee puntjes achterstand. Helaas uh, kreeg die pannen, maar die auto rijdt toch weer. En daar uh, ja, met de achterronde achterstand uh, wordt het lastig om uh, die kampioenschap nog te gaan binnenhalen voor die uh, Duitsers. Met nog uh, drie kwartier te gaan. Uh, dan een achterronde goed maken. Uh, dat zou wel erg veel zijn. En uh, degene dat lukt uh, die mag zich meer gaan noemen als winterkampioen, denk ik. Oké, okay, nou goed, in ieder geval, je zei half vijf uh, de finish. Uh, je hebt het over cruisen, maar ik denk dat uh, Sebastiaan Blekemolen samen met Jeroen en uh, Pa op de tweede plek... dat dat nog wel een uh, mooi, mooi slot kan geven, die laatste drie kwartier. Oh ja, dat kan zeker nog een heel mooi uh, slot geven. Uh, natuurlijk, uh, Blekemolen, uh, alle drie uh, willen ze winnen. en uh, Jeroen, uh, die telt niet mee in het kampioenschap of die... Uh... Hij heeft niet het hele kampioenschap gereden, maar die gaat wel altijd uh, voor het hoogste uh, haalbare. En uh, die oude, die, <lacht> die moeten we zo eens, uh, laten zien: van uh, hallo, uh, ik kan het ook nog steeds. Ja, zo is het. Hé hey Willem, dankjewel voor dit moment. En uh, straks, rond half vijf, dan komen we bij je terug. Weten we wie de winnaars uh, zijn van vandaag? Ah, Oké, okay, tot zo. Oké, okay, tot zo. Wil je trouwens een kijkje nemen op het uh, Circuitpark Zonvoorts? Ja, je hoeft er niet eens naartoe. Hè? Je kan gewoon even de CFM-app downloaden. En dan kan je een kijkje nemen in de pitstraat onder meer. En luisteren naar het commentaar van de Final Four Race tot aan half vijf. En dan weten we wie hem gewonnen heeft. Dat hoor je ook bij CFM. ...tof even van deze plaat afgeblazen. Uh, maar dan doet hij het nog wel. Best wel lekker eigenlijk. De Daryl en John zijn de men ...een echte gouden oude zo uh, bij CFM. We volgen vandaag het uh, WK Allround in uh, Berlijn. En ligt uh, onze eigen Sven een beetje op koers om te gaan winnen. Nou, absoluut. Want uh, na twee afstanden uh, is Kramer de leider... ...in het algemeen klassement. Uh, de vijf kilometer legde hij af in 6.14.13... ...en Jan Blokhuizen op 6.17.8... Dus uh, Jan Blokhuizen een derde plek, een bronzen medaille op deze afstand. En Kramer natuurlijk goud op deze uh, afstand. In het algemeen klassement uh, staat Kramer nu 1, gevolgd door Jan Blokhuizen. Dus dat betekent voor morgen nog een, prat, een hele mooie tweede WK Allround-dag. En ja, Sven is titelverdediger. Dus uh, wellicht uh, dat hij uh, weer een titel binnen gaat halen. Oké, okay, we gaan het uh, in de gaten houden voor je. En morgen kun je dat uiteraard ook volgen bij CFM. Zandvoort op zondag gepresenteerd door onze collega Andor Zandbergen.